Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De FBI looft een beloning uit voor degene die meer weet over de bommen in Washington. Gisteren werden pijpbommen neergelegd bij het hoofdkwartier van de Democratische en de Republikeinse partij. Dat zijn bommen in een metalen buis. Volgens bronnen bij de politie waren ze echt en hadden ze veel schade kunnen aanrichten. De FBI heeft een foto gedeeld van een man in een grijze hoodie die ze mogelijk heeft neergelegd. Zijn gezicht is niet te zien wordt omgerekend ruim 40.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Drugstoeristen komen de koffie shop in Amsterdam binnenkort niet meer in. Burgemeester Halsema is de toeristen zat die alleen maar voor wiet naar de hoofdstad komen. Wij hopen dat toeristen vooral komen voor de schoonheid van de stad... maar niet om hier zich te misdragen in ons centrum en daar dronken en blowend over straat te gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer de regel ingaat. Een voetbalwedstrijd in de keukenkampioendivisie is uitgesteld... omdat er te veel coronabesmettingen zijn. Het gaat om de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Top Os. Die zou vanavond zijn, maar Go Ahead heeft maar tien spelers... Dat is dus te weinig voor een elftal. De wedstrijd is nu zondag, in de hoop dat er dan wel genoeg spelers zijn. En in het Noord-Hollandse plaatsje Drijp, vlakbij Alkmaar... waren kinderen deze week hartstikke druk met het inzamelen van kerstbomen. Ze dachten er 50 cent per boom voor te krijgen... maar het bleek door corona niet door te gaan. Wel een beetje jammer als je er net 180 hebt opgehaald. Ik vind het echt helemaal niet leuk, want we waren gewoon helemaal blij en zo. En we waren gewoon helemaal happy. Ja, ik snap het ook wel, maar ja... Ja, er ja, was wel een voordatje dus met je krijgt 50 cent per boom, dus... Gemeente Altmaar! Ja, het valt allemaal wel weer mee, want de gemeente vond het zo sneu... dat ze voor de kerstboomverzamelaars toch 50 cent per boom gaan aftikken. Krijg je het weer in ochtend, de regen trekt weg, de zon breekt vanmiddag op veel plekken door... en het is 0 tot 5 graden, er staat ook weinig wind. Morgen is het bewolkt en af en toe ook zonnig en een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMB.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 With new CFM lunchtime. Time's fast, six o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive the fields, where I had to work to get my money. But listen, listen, now oh listen, and this is the sound of a screaming day. Oh, that's to live with you. Anyway, sun's going up. I feel the beams on my head. So the birds are whistling good morning. And near and far, you can hear the sound, the sound of the working man. And listen, listen, oh listen, and it's the sound. Of Goedemiddag. U, u bent weer verbonden met lunchroom. Uh, Pim zit weer achter de knoppen. Goedemiddag. En uh, ik praat het geheel weer aan elkaar. En ik ben Maria. Uh, heb je nog nieuws deze week? Uh, nou, het jaar is goed begonnen. Ja, ja toch? Onderhoudende televisie. Spannende. <laughs> Spannende Goed dingen. nieuws inderdaad, ja. ja. Maar goede voornemens gaat Goed. Kan beter, maar gaat goed. Dus uh, volhouden, Pim. <laughs> Wat voor de voornemen had je eigenlijk? <coughs> nou, het draait januari, maar begint pas volgende week. Oké. Okay. Deze week ben, ben ik nog uh, ja, een beetje overgangsperiode. <laughs> Oké, <Okay>, uh, afbouwperiode. <laughs> afbouwen, ja, overgang, ja. ja. je moet ook niet van uh, 100 naar 0 gaan natuurlijk. Nee, mee. toch? Nee, nee je moet langzaam ja, ja, ja, ja. matigen. Maar jij had geen goede voornemens, hoorde ik. Nee, nee, nee. nee. Ik drink niet en ik uh, ben al een jaar gestopt met roken, dus dat hoef ik dan ook niet meer te doen. Nou, uh, meer bewegen, hè? Ja, maar dat doe ik wel. Dat doe je al? Ik uh, dat al, hoeft dus... niet. Dat hoeft niet nooit beter, nee. Nee, nee. nee. Dus... Ja, dat zou ik ook niet weten. Ja, hier inzetten. dat doe je ook al, dus ja. Ja. ja. Nee. Lekker eten, goed eten, minder vlees. Minder vlees, dat zou nog goeier zijn. Ja. Oké, okay, nou, dan ga ik je volgende week vragen. Oké, okay, ja. nou doe dat. Eerst bluf met Aan de Kust. Aan de kust!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 Good. Koek met Only Lies. We draaien vandaag alleen maar Nederlandse bands. En uh, ja. Ja, inderdaad. keer dus weer oh wat anders. <laughs> ja, dus nederlands maar ook Engelstalig en Spaans. En zo. Dus ja, alles ja, komt ja. voorbij. Alles komt voorbij, en, als maar voor Nederlandse als we, bodem is. Ja. ja. Dus nou, wat viel ons op in het nieuws afgelopen week? Natuurlijk, onze Trump. Ja, was dat gisteravond of eergisteravond alweer? Eergisteravond. Alweer. eergisteravond, alweer. eergisteravond. Ja. Ja, nacht bij ons dan, hè? Ja. En uh, nou, vanochtend heeft hij dus uh, het boetekleed aangetrokken... en uh, heeft op een, in een videoboodschap medegedeeld... dat hij uh, Biden dus als winnaar accepteert. En hij veroordeelt de bestorming van het kapitaal. Dus uh, ja, ja... Ik, er was iemand die wat anders zei. Die zei van... dat het een, een, meer een wanhoopspoging is. Uh, politiek verslaggever Stephen Collins van CNN... Uh, noemt in een analyse Tr Trumps uh, videoverklaring... een wanhoopspoging om zijn uh, imploderende presidentschap te redden. Bronnen melden aan de nieuwszender dat na genoeg... zijn gehele staf op het punt stond om op te stappen. <tiedacht> <tiedacht> ja... Maar ja. zou hij over vier jaar weer terugkomen? Of gaat hij ja. een eigen partij beginnen of zo? Of nee, dat? hij komt sowieso over vier jaar weer terug. Denk je? Ja, ja, ja. ja hij, hij, gaat, hij gaat de boel nu uh, ondermijnen, hè. Nou, hij gaat nu niet. vanuit zijn uh, riante uh, villa in, uh, in... In Schotland uh, of zo? In, nee, nee, nee. In, uh, hoe heet dat? In New York, hè? Oh, ja, ja, ja. En hij heeft wel, nog een ja. buitenhuisje. Ah, hij heeft al heel veel uh, plekjes waar hij kan gaan zitten. En dan gaat hij gewoon Bidens. Nee, ik denk niet dat hij terugkomt. Wat nu heel belangrijk is van hoe Republikeinse partij hoe dit ermee omgaat. Gaan ze Trump afstoten of gaan ze hem toch weer koesteren. Ik denk dat ze hem af gaan stoten. Hij is wel een beetje gekwezen geweest. Er is natuurlijk een hele grote ondergrond al. Ze hebben ontzettend veel voer. Die complotdenkers die zijn daar nog veel groter dan hier. Ja, ja, ja. Maar ja, als de Republikein zou daar toch dus. ook een beetje uh, kritisch tegenover staan. Ja. Want hij gaat steeds meer naar ultra-rechts toe, hè. Ik denk dat de Republikein zich daar niet mee wil uh, ja. verenigen, natuurlijk. Ja, nou ja, hij gaat echt die ja. dictatoriale kant op. Ja. Van wat ik zeg is waar en ook al lieg ik, dan is het alsnog waar. Ja. Nee, ik denk niet dat hij terugkomt. Nou, we, gaan we kunnen gaan poelen. Ja. Zullen we poelen? Ja. Moet je laken? Ja. ja, ja. Als iemand anders een leuke mening heeft, laat het horen. Ja, ja. ja wat nog meer mogelijk is. Nou. Nog meer spannend nieuws of even een muziekje tussendoor? Doe maar een muziekje tussendoor. Oké, okay. dan komt Barrel House met The Sun Stop. Onder kwam die andere nam. Wat ik het liefste had, wat ik het meest aanbad, maar voor je gaat. Met haar. Kans, dat jij je zult bedenken. Daarom bewaar de laatste dans voor mij. Daarom bewaar de laatste dans voor mij. Ja, dat was Anja met De Laatste Dans. Nou, nee, nee, nee, dat is mooi gewoon. Het rijmt. En het, ja. het, het, het rijmt, ja. Nou ja, daar zijn we het over eens. <lacht> dat doet het. Nou, uh, dan mag het wereldnieuws. Dan nou, mag het wereldnieuws. We, we zijn begonnen met vaccineren deze week. En daar uh, mogen we heel blij om zijn. Dus um, ja, uh, de jongen heeft uh, de, de, de, ook weer zo'n typisch Nederlandse uitspreker. Ik lees het even voor. Wat zegt minister vrijdagochtend in een reactie uh, op het nieuws... dat Nederland de komende tijd wellicht minder vaccin binnenkrijgt... dan waar de jongen in planning rekening mee heeft gehouden? In het schema dat hij deze week presenteert... zou iedere volwassen eind september een vaccinatie hebben gekregen. Maar dat kan ook langer gaan duren, zegt de minister. Dat kan, of eerder. Dat kan ook. Alles kan. Maar we weten het niet. <lacht> is een beetje, ik vind dit zo typerend voor het beleid. Ja, maar we weten het toch niet... Nee. kan van alles gebeuren natuurlijk. Je kan halverwege zeggen, nou het werkt toch niet. Of we krijgen er nog meer. Of we krijgen er nog een uh, vaccin bij. of zo. Ja, ja. Ja, we Misschien nu kan je beter eerlijk mee, zijn. Ja. dan. Zin, ja. Nou, uh, september is het gedaan. Ja. Dus in november kunnen we weer op vakantie. Dus ja. Ik vind het moeilijk hoor. Ik vind het heel moeilijk. Ja, ik ja. heb zoiets van, hij loopt constant achter alle feiten aan. Ja, maar dat, maar dat is doet de hele wereld toch? Dus niemand heeft dit allemaal kunnen voorspellen en zo. Nee, niemand heeft dit zo kunnen voorspellen. Maar... Het testbeleid, het, uh, de, de beschermingsmaterialen, dat nu, nu weer het vaccineren. Iedereen is al lang in, in vorig jaar al begonnen met vaccineren. Dan klinkt dat een heel eind weg, maar dat is dan een week eerder. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. ja ik weet het niet. Ik vind het best wel jammer. Maar we gaan nu wel heel snel met vaccineren trouwens. Toch wel, ja? Dat loopt wel heel goed, ja. Maar ik heb begrepen dat Zandvoort, die moet uh, naar Schiphol toe. ja. Ergens in zo'n hangaar of zo, uh, ja. Oh, dat is de GGD stond in het krantje deze week. Oh, ik ga het ook wel opzoeken. Ja, dus ik hoop dat het wat dichterbij komt, net zoals met die uh, griepprik, dat we gewoon uh, ja, naar die sporthal kunnen gaan en daar geprikt worden. Ja, ja dat ging wel uh, heel soepel daar. Ja, Want anders moet je toch met meerdere mensen of met openbaar vervoer naar Schiphol en, zo, en dat is ook weer risicofond. Dus, uh, ja. Ja. Maar ja, uh, dat is pas in maart, dus ook tegen die tijd kan alles anders zijn, zoals de jongen al zegt. Alles kan anders ja. ja? Goed. Als jij het opzoekt ga ik de Puma's draaien met Zij maakt het, het verschil. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok.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 Dat kan me ook niet schelen Wat meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil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 Lucy in the skype? Nee. Lucy Lucy van Amsterdam. Lucy Lucy van Amsterdam. Lucy Lucy. Ja. Uh, ik ben nog steeds op, zo op zoek naar de, allemaal dingen over uh, de vaccinatie. Maar je hebt wel gevonden waar het nu uh, gedaan gaat ja, worden? Ja, ja, ja. ja, dat is dus inderdaad op uh, P4 van, uh, van Schiphol. Ik vind het wel een heel in buurt. Ja, voor land natuurlijk niet, hè? Nee. Nee, het valt natuurlijk wel onder ons. Uh... Kun je daar nu het kennen maar, land. Is Hoofddorp ook en zo? En, uh, is dat ook Kennemerland? Amsterdam niet, denk ik, hè? Of ook nee, nee, nee, Amsterdam niet. Haarlem, Beverwijk, Zandvoort, ja. Dus je weet wel maar ja. niet. Ja, ik vind het. Uh, Goed, zeker voor ouderen een heel, uh, heel eind weg. Dat is waar, ja. Thuis ja. de ouderen, hoe moeten die dat doen? Ja, als ze niet de straat op kunnen, ja, dan moet het zijn via de huisarts op een gegeven moment gaan gebeuren, maar ja. ja. Ja. Oké, okay, jij zoekt nog even verder. Ik zoek nog even verder. Draai een stukje Cabaret van Nederlands Hoop over whisky. En dan nu een waar verhaal uit het Wilde Westen. En wel de geschiedenis van het hondje Whisky. Whisky was een hondje dat leefde omstreeks de eeuwwisseling in het Wilde Westen. In het plaatsje Stoke City. Later hebben ze daar nog eens olie gevonden. en Ja, precies, stookolie. En whisky was het hondje van de sheriff. De sheriff was lang geleden omgekomen bij een bankoverval. En vanaf die dag droeg het hondje de sterf van zijn baas aan zijn halspad. Nu begrijpt u ook meteen hoe cognac aan drie sterren komt. <zienlijk> Het was een mooie door de weekse zondag. En whisky had besloten die dag te gaan sterven. En zoals alle hondjes van Stoke City wilden hij dat graag doen. Boven op de berg. Want dan was je lekker dicht bij de hemel. En God had het toch al druk genoeg. <lacht> en zo ging hij die dag op pad. Langs de eenzame eik. Langs het punt van waaruit je de indianenkamp kon zien, van het zwijgzame opperhoofd kaken toe. Langs het oude vervallen fort. Langs de stekelige cactussen. En dan heel langzaam kwamen de eerste botjes van de hondjes die het niet gehaald hadden. Hoe is was versnellen, want de berg is hoog, en de jaren gaan tellen, whisky. Eén jaar bij de mensen, telt voor zeven bij de honden. En dat kan lelijk oplopen. <lacht> en zo liep het hondje door langs het slingerende bergpad en bovenop de top aangekomen, wat ligt daar, een vondeling. Het beestje is helemaal ontroerd hij krijgt een hapklare brok in zijn keel. En het denkt, ik moet dit schepseltje redden, maar ja, een hond alleen kan niks beginnen. En dan heeft hij gelukkig één vriend. Dat is de oude Bill. Dat is iemand waarmee je rekening moet houden. Dat is de enige cowboy met een gezondheidszabel. En Bill zit altijd in de saloon. En dus rent het hondje naar de saloon en trekt hem als een broek mee naar boven. En daar gaan ze. Langs de eenzame eik, met een wit kruis erop. Langs het punt van waaruit je het ideale kan kunt zien. Langs de plek waar vroeger een vervallen fort stond. Langs de stekelige kaktussen. De afgekloven botjes. Het boven op de berg aangekomen. Wat ligt daar? Geen vondeling. Is woedend dat hij die toch van niks heeft meegemaakt. Die geeft het hondje een rotschop. Het beestje stort in het ravijn. Onder aan het ravijn aangekomen. Wie ligt daar? Een indiaan. <lacht> heeft een haal sporen in zijn neus. Dat kan hij er niet meer uitkrijgen. En dat hondje komt onderaan. Totaal geradbraakt. En die indiaan. Die neemt dat diertje liefderijk rijk op. Want zo zijn ze die roodhuiden. En hij brengt het naar het kamp van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Daar wordt whisky omgedoopt in vuurwater. En hij begint zich net op zijn gemak te voelen... als hij ziet dat de Indianen de strijdbijl aan het opgraven zijn. Ze hebben een paar oorlogen verloren... en ze zijn nodig weer aan winnen toe. En het hondje voelt dat ze de kolonialisten willen bedreigen. En zo sluipt hij op een nacht tussen de wiegwams door... en maakt hij dat hij in de saloon komt. Maar, in de saloon aangekomen, geen Bill. Zo snel als zijn pootjes hem dragen kunnen, rent hij naar het huis van Bill... krabbelt met zijn pootjes aan de voordeur, Bill doet open, geen Bill. <lacht> nou ja, uh, het hondje dacht ik was op weg om te sterven en dan gaat hij weer. Langs de eenzame, gevelde eik. Langs het punt van waaruit je het opstandige Indialenkamp kunt zien. Langs de plek waar ze een nieuw vervallen fort aan het bouwen zijn. Hij pist dus tegen een kaktus. En boven op de top aangekomen. Wie ligt daar? Bill. Bill heeft het hondje een rotschop gegeven, is toen achterover geklapt en ligt daar nu met een dubbele beenbreuk. Zodat hij in elk geval niet alleen geweest is. En hulp is wederom noodzakelijk. Maar ja, whisky is een beetje door zijn vrienden heen. En dan herinnert hij zich dat hij nog iets te goed heeft van de heks, The Witch. Maar die valt de verschrikkelijkheid weg, die wil helemaal midden in de woestijn. Dat is de Sandwich. Pas versnellen, want de weg is lang en de maanden gaan tellen. Whiskey. en zo zijn wij er getuigen van hoe het fragile diertje de woestijn binnenstapt. Z Zoveel beschermt hem niet meer zo goed als vroeger. ...tegen de alles doordringende zonnestralen. En na veertien dagen komt hij aan met een tong van leer... ...bij de eerste Fata Morgana. Hij let ze dus zijn dorst en loopt door. Sparst door de opnames van de High Chaparral. En uiteindelijk na drie maanden ziet hij aan de oren op de trillende contouren van het huisje van de heks. Hij krabbelt met zijn pootjes aan de voordeur... ...die langzaam gaat. En wie staat erachter? De geest van Hoss Cartwright. GELUIDEN. Het hondje is weer helemaal van holpig en denkt, nu wil ik sterven. dan gaat hij de lange weg terug, hij doet er nu een uur over. Hij vindt mee. GELUIDEN. En aan de voet van de berg aangekomen ketst de eerste pijl op, op zijn stem. En de tweede treft hem. En met de laatste krachtsinspanning weet het diertje zich binnen de poorten van Stoke City te werken. De bevolking begrijpt dat de Indianen op oorlogspad zijn. Ze versterken de vesting en dankzij het moedig optreden van onze fidele viervoeten... blijft Stoke City behouden voor de kolonialisten. En worden de Indianen die avond nog afgerasterd. Whiskey sterft laat die nacht in de straten van Stoke City. Onder aan de berg. Maar de bewoners hebben een belofte doen waarover straks, want voor het zover is, zult u zich nog afvragen, hoe weet jij dat dit een waar verhaal is? Die vondeling was ik. Misschien wanneer een loesje bent, misschien gisteren wakieke. Dat de Jansen wakker bent met omhoog. Zullen citeren. Zullen citeren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hey, has ze nou geschreven? Hey, has ze nou geschreven? Has ze nou geschreven? Has ze nou geschreven? Hij schreef maar op nu. Weer. <laughs> we solliciteren. Want een Janssen-Baggebent. janssen bent. Janssen alleen de naam al is mooi. Hè? Ja, toch? Ja. Geweldig. Ja, ik ben nog steeds dingetjes over het enten aan het zoeken. En, uh, we hadden wel wat, wat, wat, wat vragen gekregen van wie worden er geënt. Nu worden echt alleen zorgmedewerkers geënt. En al dat soort dingen meer. De, noem je, waarom noem je het enten? Enten, omdat het... Uh, inenten? In ja, inenten. In ja. Zo, ja. zo heet het ja. Ja. Ja. Okay. ja, vaccineren kan je ook zeggen. Ja, ja. Okay. Maar je doet het dus ja. via een inenting. Oh, je kan ja. namelijk ook vaccineren met uh, druppeltjes. Oh, op die meneer. In, uh, Daarom noem je het enten, ja. Ja, ja. Okay. het is via injectie. Dus een inenting. Uh, wat is er voor nodig om, om, om, om, om, om een in, uh, vaccinatie goed te laten verlopen? Ja, voornamelijk heel veel mensen die kunnen prikken. Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, die werken momenteel wel allemaal. Ja, ja. Maar het ook, of zo? He? Want moet je in een bloedbaan prikken? Of niet? Nee, nee, nee. Het wordt in de spier geprikt. In de spier geprikt? Ah, ja. oké. Okay. Dus in je bovenarm? Ja, ah, oké. Okay. Net ja. zoals de griepprik. Dus het is, is geen enge in, uh, injectie of wat? Nee, is, nee. Niets het komt in je bloed. Ja, er zijn natuurlijk een hoop vragen, want stel dat je het al gehad hebt, hè, moet je dan toch voor een prik gaan, ja of nee? Ja, nou ja, goed. In principe gaan hun ervan uit van... we laten iedereen, ook al heb je het doorgemaakt... toch uh, enten. Oké, okay, yeah. dus, uh, ja. Dus, ja. dit is het een beetje... Er zijn ook heel veel fabeltjes hè, die, die rondgaan. Uh, ja. Bijvoorbeeld uh, dat Zuid-Korea gestopt zou zijn... met uh, vaccinatieprogramma... omdat er heel veel overleden zijn. Nou, dat is niet met het vaccin... Singapore, Zuid-Korea was nog ineens begonnen met vaccineren tegen corona. Het ja, ja. ging over de grieprik. Ja. Dus, uh... En bleekwater, zo, dat helpt allemaal niet, hè? zoals Trump wel eens heeft gezegd. Ja, nou ja, ik zal bleekwater niet gaan drinken. Nee? Nee. Nee, nee. en ook niet inspuiten. niet oh, nee. enten. Nee, nee, ik heb wel bij, bij wondbehandelingen, is, is op zich wel... Daar had je, ja? Ja, daar had je een soort uh, bleekwater... Uh, om uh, wonden goed schoon te doen. Oké, okay, ja, dat hebben we nooit geweten. te, nee. te doen. Uh, worden vrouwen steriel van het coronavak? Dat is natuurlijk ook eentje, hè? De, volgens ja. een klokkenluider uh, die dat... Uh, een vreemd be uh, bestanddeel zou bovendien zeker aan het licht komen... bij het beoordelen van het versek... Goed genoeg en voor toelating van de Europese Unie. Ook voert in Nederland het RIVM nog een fysieke kwaliteitscontrole uit om te kijken of alle vaccins echt in zitten wat, wat de farmaceuten beloven. Dus nee, je wordt er niet uh, steriel van. Bovendien, het is een heel klein stukje wat van de, de, de virus wordt afgenomen en wat wordt verwerkt in. Uh, ja, in het vaccin, dan, uh, in het ja, vaccin. kan je afweermechanismen daarop reageren. Ja. Ja, ja, ja. ja, het kan ook niet bij je DNA komen. Want DNA zit heel stevig in de celkern. Nou, daar komt hmm. niets en niemand doorheen. Dus uh, ook hier eentje van uh, een Noors meisje... Uh, of die ziek werd van het Verona-vaccin... Uh, een artikel waarin wordt beweerd dat een Noors, een Noors meisje ziek is geworden... van het coronavaccin op Facebook, duizenden keren gedeeld. In het stuk staat een video waarin het zieke kind te zien zou zijn. De video is echt ruim zeven jaar oud... en het meisje in de video heeft dan ook geen coronavaccin gehad. <lacht> <laughs> en Zo gaan er zoveel stu ja. stukjes van geadopteerde foetus in het vaccin. En, ja, ja, ah, dat is ja, ja, ja. allemaal zo'n onzin ja, nou, ik denk dat de wereld niet makkelijk is geworden door al die, dat fake nieuws en zo. Wat, wat mag je nou geloven tegenwoordig? Ja. ja weet je, er is, het is heel goed te volgen, hoor. want Ik kwam op Facebook een stukje tegen van iemand die zei van... Ja, er zit aluminium in en dat aluminium... Dat gaat nooit meer je lichaam uit en dat, dat veroorzaakt Alzheimer. Oh, nou, dan ga je ja. zoeken. Toch maar, voor de zekerheid even op. Ja, ja. En het, inderdaad, het wordt aan stukjes aluminium, maar een heel oh. klein beetje oh. ge uh, gebonden. Oh. Maar dat is zo weinig, dat komt amper in je lichaam terecht. Bovendien, het hele vaccin, dat komt maar heel even in je bloed om uh, je afweermechanisme eventjes aan uh, wakker te schudden. Ja, en is, is dan alweer helemaal zijn. verdwenen. Ja, ja, ja, ja. Geloof jij alles wat op internet staat? Nee, ik geloof niet alles wat op internet staat. Nee, wat geloof je wel en wat niet? Dat is moeilijk, hè? Ja. Nou ja, weet je, ik, er wordt natuurlijk al heel lang gevaccineerd, hè? Ik ja. denk dat jij ook nog wel een pokkenprik hebt gehad, toch? Ja, ik denk het ook wel, ja. Je hebt ja. boven twee van die streepjes of twee zo. Twee van, van, ja. die, van, die, van die wondjes ja. heb je dan. Ja. ja dat dus wordt tegenwoordig... Jouw kinderen zijn niet meer geënt tegen uh, poppen. Nee, dat klopt, nee. Nee, nee. Omdat het ook niet ja. meer nodig is. Nee, dat klopt, ja. Uit de ja. wereld, ja. ja. Al dat soort dingen... ja. Het is heel goed dat gevaccineerd wordt. Ja. Dus ik ben nou, dat wel dat altijd pro-vaccinatie. Maar dat, uh, dat is een mening. En daar mag iedereen anders ja. over denken. Oké, okay, even tot het nieuws. Hocus Pocus van Focus. <hazien>